Eelko Gelling, solo gitaar. Hans Waterman, Drums en Herman Brood, Orgel en Piano. Zij heten de Blizzards en zij treden op als begeleiders van de solozanger van de Van Morrison.